Met het NOS de Colombiaanse rebellenbeweging FARC gaat zijn laatste gijzelaars vrijlaten en stopt met ontvoeringen. Dat heeft de FARC op zijn website laten weten. Er zouden nog tien mensen worden gegijzeld. Sommigen zitten al meer dan twaalf jaar vast. President Santos van Colombia noemde de stap van de FARC nog lang niet voldoende. Op de luchthaven van Frankfurt wordt weer gestaakt. Het grondpersoneel legt het werk neer tot en met woensdagavond, waardoor de komende dagen veel vluchten worden geannuleerd of vertraagd. De directie en de vakbond slaagden er vrijdag niet in een akkoord te bereiken over meer loon voor het grondpersoneel. Het gaat om ongeveer 200 medewerkers. Ook vorige week werd er gestaakt. De huishoudbeurs in de Amsterdamse Rai heeft dit jaar ruim 246.000 bezoekers getrokken. 20.000 meer dan vorig jaar. Negen op de 10 bezoekers heeft iets gekocht op de beurs. Ze zouden ongeveer net iets meer dan 100 euro hebben uitgegeven.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 En, en hadden jullie binding met uh, kerken, uh, katholiek of hervormd of zo? Uh, nou, mijn ouders die kwamen uit een, uh, ja, toch wel traditioneel uh, uh, beleidend, uh, ja, katholiek gezin. Dus de kinderen op een katholieke school en uh, mijn pa had ook uh, uh, Hageveld uitgezocht als vervolgstudie. Het was een voormalig uh, seminari, maar het was opengesteld voor, uh, voor voor een ateneem, dat het ateneem werd. En toen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 Dat was zo'n bijzondere ervaring om dan die, die, die tafel gedekt te zien, want we, gingen altijd nog, uh, we hadden dan een kerstontbijt. Oh, okay. En dat, ja, dat maakte gewoon, dat vond ik zo mooi. En het e, uh, weet je, heerlijk eten, vers witbrood brood, uh, roomboter. Het was, ja, het was heel indrukwekkend eigenlijk. Dus ja, dat, dat is dan uh, de grootste indruk die ik van het katholieke geloof heb meegenomen, denk ik, gewoon gevoelsmatig.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 Dan, wat me heel sterk, tenminste dat is het eigenlijk het enige wat ik, wat ik van mijn, mijn ouders dan, dat, uh, dat mijn pa die had op een gegeven moment, toen had ik bezorgdheid uit ik over de luchtvervuiling en over bevolking, waar gaat het met de wereld naartoe. En, en dat hij moest zei van, uh, het, het kan er allemaal slecht uitzien, maar het is allemaal in de handen van God. Hm. En dat is het enige wat ik me herinner, wat hij getuigde van zijn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 Dus toen verdienen? moest ik bijverdienen en toen uiteindelijk ben ik in een café gaan werken in Amsterdam. Maar in, de, in mijn vrije tijd zat ik ja veel in de kogel. Ja, ja. Maar, maar je bedoelt je werkt ook niet alleen je dronk ook? Ja, nou oh. niet tijdens het werk, maar ja, ik, ging, ik, ik, ik ging veel uit en dat was ook het studentenleven. Dus in plaats van ja, is dat ze waarschijnlijk collectief plezier maken en drinken, maar ik deed dat dus gewoon met een paar vrienden. Ja, gewoon de in, de, in de studentenflat waar ik woonde was een bar beneden en daar zat ik heel vaak. Dus het uh, was goedkoop, uh, goedkoop bier ook. Dus, uh. En uh, de, de studie heb je toen afgemaakt. En uh, hoe is dat verder gegaan? Je, uh, je ging werk zoeken of hoe werkte dat? Uh, ja, de studie uh, heb ik uh, afgemaakt omdat ik zoveel moest werken uiteindelijk. Of moest werken, ik, ik moest werken, maar op een gegeven moment ga je meer werken. Dat, wat eigenlijk niet nodig was, ja. omdat ik... Ik had eigenlijk maar iets van 60 gulden in de, in de week extra nodig, geloof ik, 60 gulden of 100 gulden. En uh, nou ja, dat, met twee dagen werken in dat café kon ik dat verdienen. Maar op een gegeven moment je dan, vragen ze of je meer wil werken. En ja, ik gaf een hoop geld uit. Ik, ik had natuurlijk minder uit kunnen geven, minder uit moeten geven. Maar ik ging steeds meer werken. En op een gegeven moment werkte ik zelfs 32 uur in de week. En ik studie, studie? Naast mijn studie, ja. Oh. Dus, en, ja. Dus dat betekent dat ik een, uh, dat het toch de studie vertraagde. Ja. En ik heb, uiteindelijk heb ik er acht jaar over gedaan, over die economiestudie, terwijl er toen zes jaar voor stond. Het was een studie van zes jaar toen. Ja. En ik heb er twee jaar langer over gedaan. En toen, uh, toen ben ik uh, gaan zoeken naar werk. Ik, had wel, ik woonde in het laatste jaar zeg maar, woonde ik bij een, uh, een oudere man die uh, had ik een kamertje en die man had een benzinestation. Mm. En, uh, en die man die was al 89 en die, die werkte nog steeds, die stond elke ochtend om half, om half zeven op en die, die opende dus het benzinestation en ik, ik had mijn studie afgemaakt en toen uh, hielp ik hem af en toe en toen na een half jaar toen kwam hij te overlijden en toen ben ik er eigenlijk een beetje ingesprongen om, om zeg maar, zo lang de boel draaiende te houden. En toen opende ik s'ochtends dus dat ja, te zonde. Dat was mijn eerste baan. Maar ja, ja. Niet helemaal, maar goed. En uh, toen na een half jaar, uh, of toen na een paar maanden kwam er een vervanger die, het, die dat weer overnam. En toen ben ik gewoon echt weer helemaal gaan zoeken. En toen, uh, toen ben ik bij El al terechtgekomen. dat zie ik. Dat was ook een, een soort voorzienigheid, dacht ik, een wonder, als je het dan hebt over, uh, over uh, hoe God je leidt. Want ik was naar een arbeidsbureau gegaan in de stad... Om, om in de bakken te kijken... om te kijken wat voor banen er vrij waren. Daar stond een advertentie... Uh, van een baan. En, maar die ad om, om daar meer over te, uh, te weten te komen... moest ik naar een uh, uitzendbureau. Dus het een adres van een uitzendbureau. Dus ik liep van het arbeidsbureau... naar het uitzendbureau. En terwijl ik voorbij het kantoor van El Al liep... op dat moment kwam er iemand naar buiten toe. En die man die kende ik via...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 Uh, overlegde met de directeur, die er toen was, en die zei: Van die man is overqualified, weet je wel. Die, die heeft <lacht> ja. de grote opleiding, die moet je niet doen. Maar hij heeft gezegd: Van nou, maar ik wil hem hebben, <lacht> dus toen uh, ben ik daar terecht gekomen. En dat ik zit er nog, dat was een goede start. ja, begint je tot hem, le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 Tu carva ta mlei tim, khani totem, la mas merot, behita tu, carva ta mlei tim, khani totem, lo yisa, doy el doy herre, eroy medu od min khama, lo yisa, doy el doy herre, eroy medu od min khama, lo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 ...in dat contact, want uh, dan, dan, dan werkt de geest zo... ...dat die andere christen begrijpt van... Hey, ...wat ik nu hoor, dat is niet omdat hij het zeg maar... ...ik voel echt dat ik moet veranderen. Dus dat, uh, ik had een voorbeeld, dat was het trouwens zondag... ...toen was er iemand bij ons op bezoek... ...en die had een hobby, maar die veel, veel tijd aan besteedde. Zelfs in, in de kerkdienst was hij aan zijn hobby aan het denken. Ja. Ja? En toen sprak er iemand uh, die was uh, een, een preek aan het geven...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 Ons e-mailadres is info En ons telefoonnummer is 06-4023-6673 Onze oude uitzendingen kunt u beluisteren via onze website www.gebedsandvoort.nl. Ik herhaal www.gebedsandvoort.nl.